Tot aan met Den Hartman, hier is Relight My Fire, graag tot zometeen. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Gert Kluik met het NOS journaal. Eén van de reactoren in de Japanse kerncentrale Fukushima heeft opnieuw problemen. Uit reactor nummer 3 komt grijze rook. Vermoedelijk komt de rook uit het koelbad waarin de splijtstaven liggen opgeslagen. Enkele medewerkers van het energiebedrijf zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk hoe hoog de straling is in de omgeving van de reactor. Medewerkers zijn al dagen bezig om de kernreactoren te koelen. Bij twee van de zes is de stroom vannacht hersteld. Gehoopt wordt dat de pompen voor de koeling weer op gang komen. Bij Batavia stad in Lelystad is door een plofkraak veel schade ontstaan. Vannacht reden onbekenden met een gestolen auto door de poort van het winkelcentrum... en bliezen een geldautomaat op... De auto werd in brand gestoken. De gevel van het pand met de geldautomaat werd helemaal verwoest... en het gebouw ernaast liep brandschade op. De daders gingen met een andere auto vandoor. Een politiewagen kreeg ze in het vizier, maar moest de achtervolging staken... toen de daders kraaienpoten op de weg strooiden. Hoeveel er bij de kraak in Lelystad is buitgemaakt, is niet bekend. De meest voorkomende naam voor een basisschool in Nederland is de Regenboog. Die naam komt 123 keer voor. Zo blijkt uit een inventarisatie van het NOS Jeugdjournaal. Op twee staat de Jozefschool en de derde plek is voor de Wegwijzer. Ruim 250 scholen in Nederland zijn genoemd naar leden van het Koningshuis. De meeste naar prins Willem-Alexander en koningin Beatrix. Er zijn in Nederland ruim 7500 basisscholen. Ongeveer de helft daarvan heeft een naam die maar één keer voorkomt. Zo heet een basisschool in Purmerend... Ubuntu en in Rosmalen is de wittering.nl school. Het weer op de meeste plaatsen zon, alleen in het noorden vanochtend bewolking. Het wordt vanmiddag ongeveer 10 tot 15 graden. Morgen en woensdag wordt het nog iets zachter en het blijft vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Dat uh, zou om me heen like kijken uh, hier uh, op het terras van uh, Café 4, that's zie ik gewoon mensen nog binnen zitten. Wie like gaat er nou binnen zitten like met dit weer. Hé Roy, hè? Door de Casey en de Sunshine Bed lekker zonnige muziek. En that's the way I like it. GFM. voor Zandvoort en de regio. En dit is wel weer het uh, derde laaguur. Albertjan. Ik moet zeggen dat de catering hier beter verzorgd is dan in de studio. Zo, dat dacht ik ook. Helemaal goed. Ja, wat gaan we het laatste uur doen? Want het is alweer over vieren. Uiteraard gaan we natuurlijk het slot meemaken van Jong Hercules tegen SV Zandvoort. Daarvoor gaan we natuurlijk weer naar onze voetbalverslaggever Joop van Ness overschakelen. Uh, we gaan uw medewerking vragen, tenminste daar heb ik over de CFM Radio, of u mee wil werken aan een luisteronderzoek. Voor zover je dat het nog niet gedaan heeft. Er staan nog andere live programma's van CFM. Op het programma Daar gaan we ook nog even bij stilstaan. Uh, vorige week was hij bij ons in de studio. Uh, hè, onze grote vriend van Lauw en Hardy. Want daar staat de week van het biljart staat te beginnen. Dus daar gaan we ook nog even naar kijken. Als we tijd over hebben kijken we nog even naar het internationale sportnieuws. En natuurlijk om kwart voor vijf het gedicht van de week. Oké okay, en natuurlijk uh, lekkere muziek. Ik weet niet wat dit is. Maar goed we zetten hem gewoon op. En uh, zien vanzelf zelf uh, waar we terecht komen.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 Even naar het voetbal toe, want uh, Salford Vier uh, die, uh, die speelt vandaag tegen WVHEDW. In de tachtigste minuut, is dus ook uh, belangrijk voor café 4, werd uh, de 4-1 gescoord door Rob Smits. Nee. Het is niet te geloven. Weer een call, een volley vanaf 20 meter en zou de kruising in. 4-1 dus. Nou, dan gaan we om vijf ja. uur aanvragen of het inderdaad een volley was, want dat kan ik me niet voorstellen. Niet te geloven. Goed. Het uh, voor zover uh, uh, uh, de heer Smits met een uh, nummer 4 uh, goal. Even wat uh, Zandvoort uh, zaken in zaken de radio. En allereerst hebben we, zoals verlicht velen van jullie al weten, zijn we bezig met een luisteronderzoek. En dat wordt uitgevoerd door Fabienne Blume. En ze zit in het laatste jaar van de opleiding Media Entertainment Management in Haarlem. En voor haar afstuderen is ze bezig met een luisteronderzoek voor radio ZFM Zandvoort. Zodat wij straks inzicht hebben in uw wensen ten aanzien van de lokale radio. En uh, waar wij wellicht ons beleid kunnen op afstemmen en kijken wat voor programma's er nog bij moeten komen of welke programma's moeten blijven. Uh, wie wordt vriendelijk nog dingen verzocht, mocht u dat nog niet hebben, hebben ingevuld, zich te vervoegen naar www.zfmzandvoort.nl en vul even dat luisteronderzoek in. Het duurt niet langer dan een minuutje of twee, drie. Wij zijn nu bij voorwaart. hartelijk dank. Gewoon doen. En niet alleen wij zijn vandaag live, wij gaan volgende week ook weer live. Bij de 30 van Zovoort. En we gaan op 30. 30 maart gaan we ook live tussen, 4 en, uh, tussen 2 en 4 uur met het programma De Vinieljaren live vanaf uh, deze locatie. Op woensdag 30 maart tussen 2 en 4. Uh, komt u langs, u kunt radio kijken en neem een LP mee die u wellicht nog in de kast heeft liggen en waar u goede herinneringen aan heeft. Want dan gaan onze collega's Maurice Mulder en Ruud Janssen twee uur lang live LP's draaien. En zullen ze net zoveel zon hebben als ons? Nou, ik denk het niet, hè? Denk het niet. Nee, dat houden ze niet vol. Dus zeker niet. Het is uh, kwart over vier geweest, dus nou, dan gaan we weer naar de voetbal. Maar het eerste plaatje van uh, Santana. Saltana in Holden. Gaan we gaan snel over naar voetbal in Beverwijk. Jap van hoe is het daar? Ja Rob, waar ondertussen het laatste kwartier is aangebroken van een wedstrijd die eigenlijk dat predicaat niet eens mag geven, want het is eigenlijk is het drie keer niks. Het is een een zootje zeg ik. Dat zou ik bijna zo willen zeggen. Zandvoort uh, is nu eindelijk, voor de, voor misschien voor de vierde keer voor het doel van, uh, van Jong Herkules gekomen. Jong Hercules, dat kan voorin helemaal niets. Dus het spel is eigenlijk min en meer ...gedwongen om op het middenveld gespeeld te worden. Want niemand kan of wil er onderuit. Nu dan eigenlijk een keertje Sanford. Zojuist had Michael Kuil een, een redelijke kans. Die komt 16 meter binnen en die schiet. De keeper moet er weer loslaten. Dat is niet de eerste keer de wedstrijd. Maar als je naar spits bent en je ziet dat de keeper twee, drie keer de bal laat stuiteren... ...dan ga je toch bij die keeper staan als er een schot komt, neem ik aan. Nou, dat gebeurde dus niet. Men is dus blijkbaar niet zo slim. En dat is een hele mooie passie. Kuil, ga weer de 16 meter Wat Gaat die doen. Gaat kappen. En gaat kappen. Gaat, kappen. gaat schieten. En er wordt weg hij wordt gewoon van de lijn weggekomen door het verdediger van Johan Henkelsch. En een hele grote kans voor Michael Kael Potsling. Alleen maar omdat Micho Mene de bal liet lopen voor Michael Kael. En die sprong als het uur vanuit het doosje voor die, die, die verdediger voorbij. En beslost en een keihard schot. En ik had niet graag die verdediger willen zijn op zijn hoofd die kwam. Want de bal was behoorlijk hard. Ondertussen aan de andere kant van het veld, tenminste aan, aan de overkant bij mij... Een corner van Sanford genomen door uh, uh, Meiselberg. Wordt over de lijn gekopt door uh, even kijken. Dat was Michel de Haan. En uh, uh, Jong Herkelis die, die haalt nu de angel uit de aanval. En gaat rustig aan die bal in het veld weer brengen. Om zelf uh, te gaan kijken om aan de overkant te kunnen komen. Keeper Ja, korte mouwen, korte broek. Hij moet zelf weten, want het begon behoorlijk koud te worden hier. De zon die begint te zakken. Het is wel minder kracht. En dat merk je duidelijk aan de temperatuur. Hercules, nog steeds die bal. Wordt goed lief gegeven naar de rechtsbuiten. Rechts die pakt daar uh, Timo de Reus uit. De Reus dwingt hem met 16 meter gebied uit. En dan gaat hij verder met voor voetballen. Raakt die bal aan. Gaat over de zijlijn En uh, Johan Hercules mag graag gooien. Ter hoogte van de 15 meter gebied van het uh, Zandvoort. Uh, zeg ik 16 meter gebied. Ja, nog steeds Jong Hercules, een nieuwe spits. Die jongens echt wel vast maken, doet verder ook helemaal niks. En dan wordt tegen Patrick van de Oort geschoten. Van de Oort, die houdt die bal daar onder controle. Ja, tenminste, hij kon hem onder controle nemen. Geeft hem een wilde trap en die bal gaat over die zijlijn. Voor een inworp, op de middellijn voor Jong Hercules. Hercules dat echt, wat ik had ook al verteld, die punten nodig heeft. En met mannenmacht probeert daar aan te komen, maar nog steeds niet bij macht is om het de vet heel erg moeilijk te maken. De vet die één keer de uh, gestrekt naar de hoek te moest... maar die bal ging alsnog anderhalf meter naast de paal... en dan de hem aan de verkeerde kant natuurlijk voor de sch schutter... en verzonden we het aan de goede kant van de paal. De vet mag die bal nu weer in het spel gaan brengen vanaf de 5 meterlijn. Terwijl dat was een schot, dat ging ver naast... en uh, de vet die speelt die bal nu in richting, even kijken... ja, alleen maar richting, ja, naar berg. berg. heeft die bal daar, kan, kan die iemand passeren? is snel. Daar wordt gefloten. Er liggen twee mannen op de grond. Eén van Zandvoort en één van de gastheren. Geen idee wat er gebeurd is. Het is uh, ver weg bij de bal vandaan. De scherzen te fluiten in ieder geval voor een blessurebehandeling. En twee uh, verzorgers mogen het veld opkomen om die spelers op te lappen. Laat ik me terug gaan naar de studio. Om zijn er twee. Het kan wel heel even duren. Zanders van en Het hebben ongeveer minuut of 12. We gaan nog. Oké, okay, dankjewel Joop Fres. Uiteraard niet vanuit de studio vandaag. Maar we zitten lekker op het terras, Jop. Oh, Joop, ja, Joop, Joop, Joop is al weg. Joop is al weg. Oh, Joop, Joop had okay. haast. Joop had ja, haast. goed. Uh, Sam voor Vier, die is gevoetbal 4-1 gewonnen vandaag. Nou, die zien we vanmiddag dan wel uh, tijdens de nabespreking, hè? Dat denk ik ook ja. wel, hè? Ja, 4-1 ook weer, hè? Keurig. Helemaal goed. Hier is het goede doel. En vriendschap. Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Als hij begon te weg. Met hem weer als ik in het water sprong Dook hij er achteraan Een mooiere vriendschap Kon er in mijn ogen Niet bestaan Totdat hij verhuisde Naar een andere stad Ik heb als ik het goed heb Nog een kaart van hem gehad. Baby hey. Dus, uh, en die hoor je me nog? En <laughs> take me hand, tonight. Het is uh, half vijf geweest. Zo dadelijk het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag. We spelen vandaag tegen Jong Hercules. Gaan we zo dadelijk over de Joop Maar eerst nog even een kort berichtje. Ja, ik mocht even een kort berichtje. Nou, de, vorige week was hij bij ons in de uitzending. En dan hebben we het over uh, Ron van Lauwen en Hardy. Ook hier in de Halterstraat gevestigd. Want uh, die uh, had het over de week van het biljart. Inschrijven aan de bar. En uh, dat begint op 28 maart met een uh, demonstratie van niemand minder dan Louis van der Meij. Hey, hey, onze, kijk, onze, onze enige eigen Louis. En de 29 is het biljart. Nou, daar kan je ook van alles bij voorstellen natuurlijk. Op de 30ste ladies' night biljarten. Dat is op hoog hakken en, uh, en van die mooie tasjes en zonnebrillen. Uh, dan kurken dobbelen met biljarten. En dan uh, op de 4... Dan het bar keepers toernooi en dan nog de toet. Wilt u daar meer over weten, vervoeg u dan even naar Café Lauw en Hardy en het eetcafé. En daar kunt u dan alles te weten komen over de week van het biljart. Nog even, wanneer is die week, Albert-Jan? Hij begint op 28-3 en hij loopt door tot en met uh, 5 april. Oké, okay, ga dat beleven daarbij, Lauro en Hardy. Baltimora en Tassamboy die gaan we zo vlak voor het voetbal, het slot van de wedstrijd van vandaag draaien. Hier is Tassamboy. De Tassan Boy. We gaan voor het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag snel over naar Jaffenes. Ja, je kan zo snel mogelijk wel komen als je wilt, maar uh, zojuist heeft de scheidsrechter al afgelopen. Dat meen je niet. <laughs> dat meen je oh, wel Dat betekent niet. <laughs> nee, ik ben blij, jongens, dat dit is afgelopen, want het was een waanzinnig slechte wedstrijd. Zowel van Zandvoort als van de gast hier in Jong Hercules. Jong Hercules die had, je, had je eigenlijk misschien wel mogen verwachten. Maar je had ook mogen verwachten dat ze er gestreden voor elke meter. Die, die ze konden, de pakken konden krijgen. Dat is niet gebeurd. Zandvoort, nummer, trots nummer 4, 5 van, van de wereld. Ja, van de <lacht> competitie. Die, uh, die, die, ja, die wilde niet. En kon het misschien wel. Ik heb geen idee. Keur stond weer te schrijven weer te uh, het, het, het was gewoon ontzettend slecht wat hij hier in heeft laten zien. Er zat geen team. Er zaten gewoon 11 voetballers. En niet eens van een hoog niveau. Ik weet niet waar dit naartoe moet. Uh, we mogen blij zijn dat het vrij hoog op die ranglijst staan. En daar haat het ook echt helemaal niet op, jongens. Want als dit zo nog uh, de hele seizoen moet doorgaan, dan gaan we alleen maar verliezen en verliezen en verliezen. En het is niet uh, altijd best. Uh, daar gaat het gewoon om. Ik, uh, ik uh, zie dat mijn taxi klaar zit om te verdwijnen. Ik spijt me dat ik moet ophangen. Uh, de wedstrijd is nog wel gebleven. Volgende week spelen we thuis tegen Hellasport En laat het dan in hemelsnaam eens een keertje even een ander vaartje tappen. Want uh, hier, hier trek je absoluut geen publiek mee. Nou, wij helpen dat ze met jou mee, Joop. Ja, nou goed. En, en dankjewel hè, voor je bijdrage. Ja, ik zou bijna zeggen: kom eens een keertje kijken. maar... Geen tijd, geen tijd. <laughs> Wij hebben een programma te doen. Dag Joop. Ja, okay. Dag Joop. En uh, Daan ook bedankt. hè. Ja, Daniel, Daan super. zit in de studio en die uh, regelt de, de bindingen. Dus uh, Daan, klasse. Living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 you fall oh. through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. Uh, uh, you gotta uh. walk in the town to find a job. What's enough? Try to keep your hands warm. When so the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Yeah. Somehow you better go home where it's warm. Where you can live in the love of the common people. It's far from the heart uh, of a family uh. man that is gonna buy you a dream. To. Mama's gonna love you just as much as she can Closer than it, the tights to the fit, it. and the you'll stay away. Uh, uh, uh, yeah. Keep them in stride, for family pride, you know that faith is your foundation. Una, With a whole lot una. of love and a warm conversation, but don't, don't forget to play. Making a new strong, where you belong. And we're living in the love of a common people, it's why it's really hard on a What is Zit u nou <hij> nog buiten? Ja, de zon is wij weg. Zit, wij zitten buiten. We zitten heerlijk buiten. Lekker temperatuurtje. Geweldig. Straks ik een koud biertje, worden we weer warm van. Hé, hey, meneer de voorzitter. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo dadelijk het gedicht, maar eerst nog even een berichtje over het ja. Ja, de Vers van de telex. Uh, er staat namelijk weer iets geweldigs te gebeuren in uh, Café Oomstee. En wel op zondag 17 april organiseren zij een blaasvoetbaltoernooi. Hé, hey, promilage? Blaasvoetbaltoernooi. Blaas oh. Ja. De aanvang is om half vijf en waar anders natuurlijk dan in café Oomstee. Inschrijven kan uh, vanaf nu aan de bar of via e-mail e vrienden van Vrienden van Oomstee apenstaartje@hotmail.com. Apenstaartje, je schrijft je in met een team dat bestaat uit drie personen. Komt allen. Wil je niet meedoen? Kom dan met, kom dan de teams aanmoedigen. Zondag 17 april vanaf half vijf in café Oomstee. U bent van harte welkom. Maar wilt u eerder een biertje gaan drinken in café Oomstee? Bent u natuurlijk ook van, van harte, harte welkom. welkom. Goed, oké. Okay. Nou, wekelijks doen we hem het gedicht van de week. Ja. Is het weer zover? Uh, het is weer zover. Okay. Dan komt nou. u aan. Wat gebeurde is voorbij. En de toekomst komt eraan. Ik hoop voor jou en ook voor mij... ...dat het nu beter mag gaan. Wij hadden onze lot met z'n twee, ...en dat was toen een fijne tijd. En met in mijn hoofd dat fijne idee... ...ga ik nu verder zonder jou, mooie meid. Wat jij me gaf, raak ik niet meer kwijt. Dat zit voor altijd in mijn hart. Ook al heb ik heel veel spijt... ...dat we nu al een tijdje van ons vervreemd zijn. Jij verdient jouw geluk... En dat kon ik jou niet geven. Maar voor mij kan het stuk. Ik zal aan je denken. Heel mijn leven. Wekelijks zo rond kwart voor vijf bij civ Horen. Het gedicht van de week. En Gerard, bedankt voor het inzenden ja, van, van dit gevoelige voorgeef Van G voor G. Bedankt voor dit gevoelige gedicht. Flash and so David Bowie en uh, Under Pressure. Ja, wij krijgen de kaart nou op de terras. Sorry, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Alle slimme rikken zitten binnen. Maar ja, ja wij gaan ook zo naar binnen. Doen jullie heel goed. Ja, we gaan nog twee platen rijden en dan snel naar binnen. En snel naar binnen. <laughs> Eén van die twee platen is deze. En daarna natuurlijk Always Look on, on the, bright the Bright Side of Life. Uh, dat was R.O. Speedwagon en Keep on Loving You. Ja, we zitten weer bij ons uit uitzending halen, Ik zou uh, vlak uit. Drie uur live so, en dan zou de, reken... de laatste vijf minuten er even ja, uitgegooid worden. In een keer uh, onder stroom of zo, weet je wel. Het is Kabel wel goed. <lacht> lekker is dat. Nee Rob, we zijn alweer, uh, het is al bijna vijf uur. Ja. We gaan, het zit erop. Uh, zou we meteen lekker naar binnen. Ja. Zo dadelijk uh, entertainment for you. Dit ja. maat met uh, David Staats. Dus luisteraars u kunt rustig blijven luisteren naar de programma's. Vergeet niet echt nog even mocht u het nog niet gedaan hebben, dat luisteronderzoek in te vullen. Yo. My name is Dr. Alban. The MD microfoon doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimmix. Give me some drums. Yo, African people